Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin stuurt militairen naar twee delen van de Oekraïne. Dat zijn twee stukken van het land die pro-Russisch zijn en sinds vanavond officieel worden erkend door Rusland. Er zouden ruim 150.000 Russische militairen rondom Oekraïne klaarstaan om het land binnen te trekken. Eerder vanavond zei minister-president Rutte bij Jinek dat zodra Rusland fysiek Oekraïne binnentrekt, de straffen voor het land niet mals zijn. Dan ligt er een massief pakket sancties klaar. En dat weten ze ook. En dat massieve pakket sancties dat zal heel Rusland heel diep economisch raken. Maar dat houdt Poetin dus niet tegen om delen van Oekraïne te gaan intrekken met militairen. Er is zoveel regengevallen tijdens de stormen afgelopen dagen dat er in grote delen van het land wateroverlast is. Op wegen en fietspaden liggen grote plassen en in sommige delen van het land dreigt het water ook huizen binnen te dringen. Volgens de waterschappen kan veel regenwater nergens meer naartoe doordat het Nederlandse watersysteem vol zit. Ajax liet eind 2020 een klacht over seksuele intimidatie door assistenttrainer Winston Begarde onderzoeken, schrijft NRC. De voetbalclub concludeerde dat het om een privékwestie ging en daarom mocht Bogarde blijven. De vrouw die de klacht had ingediend, werkte niet bij Ajax, maar had wel contact met Bogarde over werk. Begin deze maand vertrok technisch directeur Mark Overmars bij Ajax vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De postbodes in Amsterdam zijn er klaar mee, met het minimumloon. En daarom protesteerden ze vanmiddag op de Dam. Wij worden zo onderbetaald dat ik me inderdaad een pauper voel. Een postpauper. We gaan door weer en wind, ook, uh, ja, ook als het zomer is, uh, hittegolven, noem maar op. En wij worden ontzettend onderbetaald. We worden echt uitgebuit. Volgens de postbezorgers op de Dam maakte PostNL tijdens de coronacrisis een winst van 120 miljoen euro. Maar daar hebben zij niets van gemerkt, zeggen ze. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. De wind gaat ook liggen. Morgen eerst zon, later wat regen. En een graad of tien. Nergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Ja, goedenavond mede Metalheads. Mijn naam is Marcel Verkuik. En jullie luisteren naar mijn eigen metalprogramma Play It Loud. Gespecialiseerd in het stevige gitaarwerk. En we knalden er net lekker in met Marduk. En ik help jullie lekker de, week, de nieuwe werkweek door. En jullie horen de komende twee uur lekker de hardste metal tracks. En zoals velen van jullie weten behandel ik elke week een ander thema. En heb ik regelmatig mede Metalheads te gast. Zo ook vanavond. Ik zit hier met... Uh, die Metal fan, tevens Marduk fan, Ben van Rode in de studio. Ben, welkom in de uitzending. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Heel leuk. leuk. Ja, zeker leuk. We gaan even lekker knallen vanavond. En, uh, nou ja, dat uh, hebben we net al gedaan met uh, Marduk. Super inderdaad, vet. Inderdaad, rustig gaan beginnen. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Welk nummer uh, hoorden we zojuist? Dat was Werewolf van Marduk van Werewolf. de laatste CD. Ja, geweldig man. Lekker. Stevig opener, in ieder geval. Dus de toon van de rest van de avond uh, ja, meegezet. Ja, dit, uh, dit wordt ongeveer... Uh, wat je kunt verwachten de rest Ook van de avond. Nog meer herrie. Ja. Yeah. <laughs> je houdt nogal van het stevige en duistere werk, begrijp ik. Ja, Niet helemaal mainstream. Nee, het is uh, ja, van alles. Van alles wat eigenlijk. Het begint bij Bond Jovi en je eindigt met Marder. Kijk, ja. Ja, dat is wel een ja, heel verschil inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, vanwaar de liefde voor deze minuut. Metal stijl. Ja, dat groeit, denk ik. Je gaat voor Bon Jovi, dan luister je naar uh, Headbangers Ball. Dan zegt iemand, Ene Lemmy, die je dan niet kent... van, oh, Bon Jovi is voor softies. Mm -hmm. Nou, dan wil ik jou wel eens horen. En dan hoor je Motorhead. En dan denk je, oh, gaaf. En dat is dan ook wel vet, ja. Wordt het steeds harder en harder. En dan, ja... Ja, zo is het maar bij ook gegaan inderdaad. Zo, uh, zo werkt dat Begint op, Het begint met uh, ACDC en dan eindigt het inderdaad ja. ook met uh, ja, Imm Immortal of uh, ja, Decide of, ja dat soort bands inderdaad. Maar uh, even uh, ter introductie, uh, vertel even wat over jezelf. Want uh, de meeste Metal Life kennen jou natuurlijk wel, uh, maar uh, voor de mensen die je niet kennen, uh, vertel eens wat. Ik ben Ben en ik uh, kom uit ik ben ben. ja en uh, werk bij de Hanos. Ik ben Sint, ja, denk ik. Dat ik met in mijn tiende bon over je luisteren en dan uh, ja, gaat het steeds harder. En ja... <laughs> het is allemaal even spannend in het begin nou, natuurlijk. <laughs> Niet zo zenuwachtig, het komt allemaal goed. <laughs> maar je werkt bij de Hanos en uh, wat doe je wel in uh, je vrije tijd naast je werk? Vrije tijd? Ja. Ik zit op de kracht elkaar. en misschien ja. luistert mijn leraar nu ook mee. Kijk, leuk. En, uh, darten doe ik, maar ja, sinds de corona... Is de competitie uh, ligt helemaal plat. Ligt helemaal plop, ik hoop dat ja. we vrijdag weer mogen. Dus. Uh, Oké. Okay. No, we hebben de zin het is in. Is allemaal weer versoepeld natuurlijk. Dus ja. uh, we mogen weer wat meer. Dus ja. uh, sporten rest, ook weer. Lekker thuis, leuke vriendin. Bye. En ja. <laughs> die kijkt ook mee en luistert ook mee. Thuis, ja. ah. Zorgkatjes en uh, helemaal leuk. Ja, ja. Nou, maakt me prima. Goed zo. En uh, concerten uiteraard ook ja, ja, nu Vanaf dan even wat minder. Zo, nee maar Binnenkort komt Marduk weer, ja. ja, ja, ja. Je bent ook een groot fan inderdaad van Marduk. Om ja, even flink. mee te beginnen. Dat kunnen de mensen die kijken op de livestream ook zien natuurlijk. Een t-shirt mm. wat je aan hebt. Uh, waarom ben je fan van Marduk? Waarom? Uh, ja, ah. wat, uh, wat, uh, wat trekt jou zo je aan deze het, band? Je ja, het is vette oh, muziek, sowieso. Daar ben ik en helemaal dan mee. En dan, ander album ook gaaf en gaaf. En dan zie je ze live en dan... 95 voor het eerst. Ja. Oh, dat is al wel even geleden. Ja, dat is met het al die Het ziet er niet zo uit. Maar ik het wel. <laughs> maar. En dan, uh, ik heb ze al, ja, 59 keer gezien. Mm -hmm. Dus de zo. komende keer is, wordt de 60e soort wow. jubileum. Nee, een jubileum inderdaad, ja. Zo. Ja, het is uh, echte diehard fan dus. Ja, ik kan ook niks leukers dan hun. Hun zijn het. Nee, het ze andere zijn het echt is echt ook voor. allemaal helemaal gaaf. Maar, ja, maar het niet het zo gaaf als uh, Marduk in Deging, dit geval. Oké, okay. ja. oh, gaaf man. En weten de band ook, of de, de band dat jij ook nu uh, te uh, horen bent vanavond? Ik heb wel een beetje contact met uh, zo hier ja. en daar. Ja. En ik heb het wel inderdaad. Uh, dus ja, leuk. Ze vinden het helemaal leuk. Ja. Uh, ja. En je hebt het ook verteld aan ze dat, uh, ja, ja, ja, dat je vanavond ja, ja, ja, ja. horen bent. Oh, Oké, okay. ja. uh, dus ze kunnen het ook horen natuurlijk. Maar ene, in... ze reageren niet altijd. Ook, nee. Maar, uh, oh, nee, ze hebben natuurlijk. Ze van... kennen me wel, laat ik het zo. Okay. zeggen. Ja, dus, uh, en ben je ook wel eens uh, achter de schermen geweest? We te zijn te ook te wel eens achter ja. de schermen geweest. Ah, oh, lachen. Ja, ja, ja, ja. Dat is zo gaaf. lijst ja. en van alles. En ja, ik kan een hele. Uh, ding gaan vertellen, maar. Nee, dat vind ik wel gerust. Ja, Helemaal leuk. een foto met. Ja. Telefoonnummers en oké, okay. met echt alle leden ook. Of uh, met beparen? nou, ze hebben nogal verschillende leden gehad, dus uh, dit had via de zanger en de, de zoveelste drummer, dus ja, die moet steeds eigenlijk weer ja. iemand leren kennen. Ja, maar precies, dat, okay. uh, maar je ja. hebt ze wel allemaal leren kennen. Al dat of ja, ja, ja. Dat, uh, de zanger, de nieuwe zanger, is begin een beetje nou, die is best introvert. Dus ja. dat duurde even een paar jaar, maar uh, ja, ook gewoon contact mee, ook via de mail en gewoon. Uh, Oh, cool. Helemaal leuk. Ja, zeker, ja. leuk man. Gaaf. Nee, dat kan ik niet uh, vertellen. Ja, ja, ja, <laughs> dat ik, ja, ja, ik heb ook wel, wel contact hoor, met ik een wel Hoe maar. gaaf het is. Ja, en, uh, ja zeker. Leuk. Het is niet, uh, niet de kleinste band uh, op nee. dat gebied. Oh, Ze We zijn wel kleiner, inderdaad. Ja, ik wou net zeggen, toch? Uh, maar uh, ja, houdt natuurlijk ook van andere metalbands. Uh, vooral uh, black metal, uh, ja, begrijp ik uit jouw wel lijst. Ja. Het, uh, maar voor de rest, ik, ik luister ook zo naar de radio of ik heb ook RepsD's thuis. Is en echt van al is, alles wat eigenlijk ja, ja. Het, uh, van alles, nou ja, het is ook belangrijk dat je maar beetje, dit is toch wel de, de boek, ja? Om het zo maar even F. te noemen, ja. En de, de volgende band die we gaan draaien um, is uh, Funeral Mist, uh, ja, ja, dat is dan ook weer eigenlijk de huidige zanger van Marduk mm -hmm. en die hebben hem ja. Die wilde hem hebben, of de g Morgan, de giederist van Marduk, de oude zanger ging weg. En hij zegt: Ik wil die zanger. En ja. hij zegt: Prima, maar dan wil ik wel. Uh... Hij heeft heel veel invloed op de band ook. Dat hoor je ook wel aan het nieuwe geluid van Marduk, zeg maar. Ja. Sinds de en Funeral Mist is zijn eigen ding. Dat doet hij eigenlijk allemaal zelf, behalve de drums. Oh. En dat is, uh, ja... Een one-man project, zeg maar. Hem horen, ja. ik ja. vind het heel gaaf. We gaan hem zo draaien. En uh, welk nummer uh, heb je uitgekozen van deze band? Van het laatste album heb ik Children of the Urn uitgekozen. Children of the Urn. Je gaat hem nu horen van Funeral Mist. Yeah, tada. Even terugvinden op een album Dive Form uit 2021. Volgens mij een nieuwste album, uh, nietwaar? Ja, de laatste album inderdaad. Ja. Om heel onverwacht uh, even in de schappen te liggen. Ja. Van, hé, uh, hey, leuke verrassing. Ja, moet ik helemaal ja. voorstellen. kon ik inderdaad erg lekker. Ja. Die man stelt niet teleur nee, nee, nee, Dat zeker niet, nee. Je was uh, aangenaam verrast uh, van deze misschien. ja. ja. Ik het niet, maar uh, ben nu meteen uh, ja, nou, weer een uh, al album band, uh, <lacht> rijker uh, wat dat betreft. <lacht> ja, de komende twee uur hoor je dus nog veel meer underground metal uit onder andere het Hoge Noorden. Voor de mensen die net inschakelen, ik zit hier vanavond met Ben van Rode uit Zandvoort. En hij is groot liefhebber van deze muziekstijl. Je vertelde eerder al dat je graag concerten bezoekt. Nu is het natuurlijk een beetje lastig. Maar wat zou je eerst volgende geplande concert zijn, je zei ja, Marduk? Ja, dat is toch echt weer Marduk. Marduk, ja. en, Marduk wanneer, uh, en Vader. Ja, oh. ja. Die komen inderdaad binnenkort, hè, geloof 10 ik. Maart alweer. Tilburg of ja, niet Ja, ze, ze, ze pakken heel vaak Nederland. Dat vind ik heel Nederlands. Ja. Ja, ja, heel vervelend. Ik denk, ga dan moet ik er weer heen. Ja, precies. Ja, ja, is leuk. Ja, nee. <laughs> weer naar het zuiden des landschap voor een, een kort. niet, ja. zien, Maar ze blijven komen. Ja. <laughs> Alleen maar goed, toch? Ja, heerlijk. Yes. En uh, ja, je vertelde al hoe vaak je Marduk live gezien had. Dat was bijna de zestig keer. Dus dat zou dan de zestigste keer dat gaan wordt worden. De zestigste ja. keer, weet je, man. Wat uh, een hoop, zegt In 1995, <laughs> ja. ja dat, uh... En uh, je, je gaat ook uh, regelmatig naar, voor, uh, naar het buitenland? Uh, of? Ik heb ze wel in zes verschillende landen gezien. Oké. Okay. Maar. Ja, het meeste is toch Nederland, hoor. Toch maar wel. Ben ik ben in Finland geweest. En, ja, oh, Duitsland op festivals, vooral. Ja, precies. Dus als je België. ergens in de buurt uh, zit te komen, gezien. dan uh, wil je er eigenlijk wel naartoe. Uh, ja. Ook al is het uh, reizen. Maar, maar in Zweden heb ik ze ook gezien. Dat is natuurlijk leuk om ze een keer dat in hun eigen een... land ja. te zien. Dus dat? Was wel, uh, dat is natuurlijk wel extra. Hij werd gaaf. zelfs herkend ja. door Zweedse fans van: hé, hey, jij bent die jongen van Instagram. Oh, wat lach. Ja, dat, dat was heel <laughs> grappig. Ik voelde echt een celebrity. Daar. Ja, nou, inderdaad. Ja. <laughs> daar komen ze ja. niet zo vaak. terwijl als nee. ze daar vandaan komen, dat kan ik zeggen. Dus de toeren meer Die buiten hun eigen land. Meer hier dan daar. Dus Dat ze uh, zijn eigenlijk ook groter uh, buiten hun eigen land dan in uh, Nederland. Eigen, eigen land. is ook wel groot. Ja, maar Dat, zich, dus ja, ik zeggen, zeggen. Ja, overal eigenlijk wel. Maar ja. Dus ja, daar wordt niet zo vaak getoerd. Als je hier de toer ziet, is het echt Nederland, Nederland, Duitsland... en dan ja. misschien een keer Zweden. Ze spelen ieder jaar wel in hun eigen plaats. ja. Maar dat is één keer per jaar dan hier. Ja, misschien twee keer, drie kere. keer per jaar zelf. Als ja, ik heb. Dat, uh, ja, want ik zie ze toch regelmatig inderdaad. Uh, ja, de, nu weer die Tour. Het is een Tour ja. Engeland. En doen ze weer twee keer Nederland. Ja, een ja, nou, ja. keer weer bij. Hè? Wat een straf. Ja, ja. <laughs> precies. Als alles doorgaat. Maar dat zal nu wel, denk Tot ik. Tot nu toe uh, gaat, het, uh, gaat het door. Ja. gaat het wel goed. Oké, okay, nou, laten we het hopen. Uh, de, de volgende band die we zo gaan draaien is uh, ook een band die je graag luistert: Carpathian Forest. En ja. uh, kun je van mij uh, van deze band vertellen. Ja, ze komen uit Noorwegen. En uh, ja, wat kun je erover vertellen? We ja. zou er gewoon lekker naar luisteren. Ja, dat is het uh, beste om eruit ja. te doen. Uh, <laughs> dan weten we meteen waar we het over hebben. Carpathian forest. En wat ja. nummer uh, heb je daarvan uitgekozen? Het is een bonus track. Een een bonus track. Turning blue. Ah, he's Turning Blue. Heel gaaf nummer. Klinkt uh, ook wel heel erg uh, ja. bruut eigenlijk. <laughs> <laughs> Zodat iemand gewurgd wordt. Hij ah, was vast heel koud, ja. <laughs> dat kan ook <laughs> nog natuurlijk. <laughs> ja. Hier komt hij dus. is Turning Blue. Carpathian forest. God. He hung himself in the middle of the night. Found dead in the morning bright light. But no one in the game of life. This ain't the kind people is not worth the fight. Ben. Ja, toch? ja, zeker. Erg goed, erg goed. Ja. We komen weer terug op jouw grote favoriet natuurlijk, Marduk. Ja, alweer. Ja, alweer. Ja, sorry. Je vertelde natuurlijk al hoe vaak je de band al live gezien hebt en dat je er zelfs voor naar het buitenland afgereisd bent. Uh, weet je ook uh, hoe vaak. Uh, even kijken. Sorry. Weet de band ook bijvoorbeeld uh, dat je zo vaak komt? Ja, zeker. Ik was even verkeerd uh, het lezen. Ja, ja die, weten, die weten dat ook inderdaad. Ja? Of, nee, uh, vertel je ze dan ook van tevoren uh, dat je komt? Of uh, nou, dat niet dat ik kom. Ze ja, weten uh, gewoon... Uh, maar inderdaad, het buitenland, dan stuur je wel even uh, een tekstje hierheen en weer van... Hallo, ik ben er. Ja, uh, precies. Maar ah, er is iemand die ze meer heeft gezien. Die woont in Frankrijk. Oh. Die zit al op de 70. Oh dat, uh, joh. Ja, dat wisten ze ook te vertellen. Oh. Jij ja. bent niet... Uh, <laughs> <laughs> dat is dan weer even jammer. <laughs> Jij, met, met die jongen heb ik ook contact gekregen. Dus dat is wel heel leuk. is dat. Ja. Dat, uh, ja. Oh, wel grappig nou, dat, uh, dat, dat jullie uh, met de fans uh, contact hebben. Ja, Het ja. is een hele Facebookgroep van Marduk. Uh, met of okay. Front. Uh, ja, ja. Marduk Front heet dat. Daar ja, is ja. ook beheerder van. Dus ook allemaal heel leuk. Ja, oh. dat, uh, Eén van de beheerders. Eén van niet de, de Oké, okay. nee, okay. Ik heb het niet opgegeven. Gedeeltelijke op beheerder uh, ben Er zijn okay. meer uh, gekkies zoals ik. Oké, okay. ja, ongetwijfeld <laughs> uh, zullen ze heel veel fans hebben. Oh ja, zeker. Ja. Lachen, man. Uh, nee, ja, als, uh, contact ook met één van de oprichters, uh, begreep ik. Ja. Uh, yeah. Kijk hoor, even, je hebt al wat vragen beantwoord die ik uh, oh, sorry, al gesteld heb. Ja. Nee, dat nee, maakt niet uit. Even, even, even omhoog, omhoog. Uh, het volgende nummer uh, wat ze zo gaan draaien is uh, afkomstig van een tweede album. Those of the Unlight. Ja, zeker. Ja, welk nummer heb je uitgekozen? Ik heb, ja, dat is lastig. Ik heb voor Undarkened Wings gekozen. En waarom? Het Schoen basloopje erin. Ja? Het is gewoon helemaal geweldig. Okay. En het is, ja, ze hebben vier zangers gehad. Dus ik probeer van elke zanger even wat mee te pakken. Ja. En is deze geworden. Oké, okay, nou, we gaan hem um, draaien. Ik ben Geniet benieuwd. Ja, en uh, we gaan aansluitend ook nog een uh, nummer draaien van de band Darkened Nocturne Slaughtercult. En dat is voor mij helemaal onbekend terrein, maar uh, nou, ik ben helemaal geweldig. Ja, The Dead Hate the Living, Heerlijk. die gekozen gaan we daarna ook nog draaien. Dus eerst Marduk on Darkened Wings. Tot straks. Ik draai ik de Dead Hate the Living van de black metal band... Darkened, Nocturne, slaughtergirls. Dat staat op het album Nocturnal March uit 2004. Ook hier had ik nog nooit eerder van gehoord. Maar uh, het klinkt wel erg uh, vet. Uh. Ja, en toch? het is een, uh, een vrouw hè die het zingt. Een, uh, dat een, zingt. Dat zou je ook niet zeggen. Ja. ja nou, dat hoor je ook niet vaak in de black metal eigenlijk. Mensen uh. denken nu, Hé, echt waar? Ja, is dat zo? Even nee, uh, ja, ja. teruglijsteren. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ik hoor dus allemaal uh, nieuwe muziek vanavond. En dan uh, nou ken ik natuurlijk al veel uh, mainstream black metal bands. Maar... Uh, ja, kun je me over deze band verder nog wat vertellen, Ben? Ja, ik heb ze toevallig via YouTube uh, leren kennen. Leren kennen inderdaad. En toen dacht ik, hey, gaaf. En toen toevallig gingen ze toen ergens op. Ze treden niet zo vaak op. Oké. Okay. En toen traden ze op, ver weg en heen geweest, En helemaal gaaf. En, helemaal en toen leuk. was je verkocht. En nou. Albums en ja. Want hoeveel hebben ze nou uitgebracht in totaal? Oeh. Vijf, zes albums. Oké, okay, nou, dat al niet wat. alle details. Nee. Nee, okay, dus het stuk, het op, niet. stuk of zes. Oh, dat is toch al aardig wat. En het sinds het wanneer uh, zijn ze al bezig? Oeh, dat was nou, ook 2003 of zo al, als het niet eerder okay. is. Dus, ja, het lijkt kort, maar het is oh, ja. toch alweer 20 jaar. Toch, bijna 20 jaar, dat is toch wel best een bolleke tijd, wou ik net zeggen. In 2000 <laughs> nog uh, dichtbij, maar dat is het niet. <laughs> <Nee>. <laughs> en, en waar uh, had je de band live gezien? Uh? Groesbeek? Groesbeek. Wie oh. kent het niet? Uh, ja, dat is ergens ja. in uh, Gelderland, geloof ik, toch? Ja, ergens. Uh, bij Arnhem in de buurt kan ik meer. En een festival, ik een keer te okay. in uh, Tilburg was dat, geloof ik. Oh. Okay. Nog een andere keer en ja, helemaal al, al een paar keer zelfs. ja, al, ja drie, drie of vier keer gezien. Inderdaad. Ah joh, dat is zelfs schaars met op. Te ja, dus, uh, dus, uh, als opdraad raden optraden, dan was jij ja, er al bijna bij geweest. <laughs> Die keer. Ja. <laughs> ja, echt hè. En uh, hoe vaak ben je nou uh, in het buitenland geweest van een concert, weet je dat? Hoe vaak? Oh, ja? ja, vaak festivals, wakken en uh, Duitsland in meer en festivals ja. eigenlijk dan nou geweest. Ja. Niet dat echt specifiek voor een enkel... Ja, dat is dan al goud buitenland inderdaad. Ja. Maar, dus uh, België, Duitsland inderdaad. Of iets heel, uh, dat heel, heel vaak, zeg maar. Nee. Dat, uh, okay. maar. meer in Nederland dus. Ja, wel meer in Nederland. Ja, Nederland. precies. Ja, de volgende band, die, die ken ik dan weer wel. Ah. Die heb ik zelf ook meerdere malen live gezien. Onder andere in het patronaat. We hebben het over de Poolse death metal band Veder. Ja. Strakke, goede band, zeker. Uh, fijn dat je in ieder geval een nummer van hun hebt uitgekozen ook. En je hebt gekozen voor Carnal. Ja. Waarom dit nummer? Het is een, ja, het gaat van heel rustig en dan weer knalhard Heel hard. Erin okay. Ja, geweldig. Ik ben uh, reuze benieuwd. Ik heb hem al een tijdje niet gehoord. Ik ken hem natuurlijk wel, maar uh, ja, het is alweer even geleden. Dus ik ben uh, benieuwd naar Carnal. We gaan hem nu draaien. En het album uh, waar we uh, het nummer op terugvinden is Back to the Blind. Ja, nu staat hij op een ander album. Een, uh, ik heb een verzamelaar meegenomen. Ja, genoeg. je hebt een verzamelaar meegenomen. Maar uh, officieel staat hij op Back to the Blind uit 1997. Hij werd ook als uh, single uh, uitgebracht... Uh, samen met de titeltrack Back to the Blind. En uh, we gaan hem nu uh, draaien. Komt ie! de heerlijk beuken de vader. Carnal uit 97. Nou ja, dat blijft gewoon vet dit. Kort ja. maar krachtig. Letterlijk en figuurlijk. Uh, genomen. <laughs> ja, zeker strak. Oh, en weer kort op tour met Marduk. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja die ga je wel zien. Ja, ik, heb, veel, ik veel. heb ze ook wel vaak gezien, maar uh, ja, nee, ik denk niet dat ik uh, daar ging gaan waarschijnlijk. Want dat was in Telburg, geloof ik. Hè? Nee, ze komen we nu in, eerst in Helmond. Oh, Helmond, ja. Dat is Lekker ook wel dichtbij. een tak in het reizen. En dan uh, in Rotterdam. Maandagavond. Ja, dat is voor jou natuurlijk dat is dan voor mij geen doen. Nee, dan zit ik hier nee, met PlayerLoud uit te keuzes, zenden. Helaas, ja. Ja, ik ga hem voorbij laten gaan. Maar uh, als we weer een keer komen, dan kies ik liever voor iets dichterbij Amsterdam of Haarlem. Oh of, dat uh, is voor mij beter te doen uh, qua reistijd. Uh, ja, de band uh, Vader heeft natuurlijk uh, jarenlang uh, dezelfde stijl uh, en uh, nooit echt aan kracht ingeboet. Wat vind je van de hedendaagse band, uh, de, het geluid van de band? ja hij, Nog steeds vet. Blijf ja, blijft ja, goed. Hè? Eigenlijk goed. Uh, stellen ja. ze nooit teleur, Veder. Nee. Nee, dat nee. Uh, is gewoon uh, altijd goed. En dan gaan we natuurlijk weer door naar Morduk. <laughs> hebben ze in jouw ogen eigenlijk... Weer. Uh, ja Weer, verdomme. <laughs> <laughs> hebben ze in jouw ogen eigenlijk een uh, slecht album gemaakt? Of uh, is alles wat ze een uitbrengen Een slecht uh, goed? album? Ja. Nee, ik kan niet zeggen dat ze een slecht album hebben gemaakt. Tuurlijk nee. heb je favorieten en altijd. albums die je uh, minder draait Dat je denkt van... Hm. Ja. Maar nee, slecht niet. Ze hebben nee, je eigenlijk nee, nooit nee, nee. Uh, teleurgesteld. Nee. Kijk, nee. Die, dat uh, hebben veel bands van tegenwoordig wel natuurlijk... dat ze wel minder album ja, maken maken. Ja, je hebt bands inderdaad die beginnen dat je denkt... Die gaan goed. Oh, blijf de eerste nummers spelen. Ja. Want de rest is eigenlijk uh, bagger. Ja, en met Marduk, dat spel van Ach, alles wat, ja. alsjeblieft. Ja, en dat doen ze ook gelukkig. Ze spelen alle oude nummers nog op concerten. Ah, kijk, en, uh, nee, dat ook betreft... Uh, ja. Dus live altijd een, een waar feestje, inderdaad. Ja, ja kijk. Nou, ik moet ze ook nog een keertje live gaan zien. Ik ben wel nieuw. Te... Heb ze nog nooit live gezien? Nee, nee <laughs> ik was ook niet zo bekend met de band. Ja, ah. qua naam dan, maar en qua muziek van, niet. nu denk ik, ik van, nou, eigenlijk best wel vet. En nou, helemaal, ja. nu ze natuurlijk met Veder uh, optreden. En dan ja. uh, is dat natuurlijk wel uh, twee bands die ik wel vet uh, ga vinden. Maar ja, uh, helaas. Als het op maandag is, dan gaat het hem niet worden voor mij. Nee, ja, die <laughs> andere is ja, op donderdagavond in... Ja, dan oh, ja. moet het dan net gunstig vallen met mijn werk. Anders moet ik weer wat regelen. Dus we dat, houden we contact. Uh, ja, precies. We <laughs> houden het in de gaten en we houden contact. Uh, je koost natuurlijk uh, meerdere nummers van ze uit uh, voor vanavond. En het volgende nummer komt van het album Rom 512 uit 2007. En waar slaat de titel uh, eigenlijk op, weet jij dat toevallig? Dus ja, dat is een... Geen volgende idee. Volgende vraag. Ja, Oké, okay. we meten het niet. We gaan <laughs> gewoon lekker draaien. Je koos voor het nummer Cold Mouth Prayer. Die gaan we nu lekker draaien. Heb je dan nog bepaalde herinneringen aan dit nummer? Nou, of, het, is, het, is, uh, het zijn twee zangers. Het is de nieuwste zanger en de zanger van de uh, tweede en derde album. Die oh. doen zeg maar samen één nummer. Ja, dus samen. dat is eigenlijk heel gaaf. Daarom. Als je goed luistert, hoor je het. Oké, okay. we gaan hem nu uh, instarten. Hier komt hij dus. Cold Mouth, <middels> <middels> <middels> natuurlijk. M prayer van Marduk. Ja, yeah, dat was weer uh, erg lekker. Ja, toch? Yes, en we hebben in de tweede uur straks uh, nog meer Marduk voor jullie in petto, dus uh, blijf luisteren sowieso. En nou, dan gaan we door naar dat meest uh, toegankelijke nummer van de avond, denk ik wel. <laughs> ja, we moeten een beetje rustig houden. Precies, op, op. Uh, we kunnen niet blijven knallen met uh, die hard metal uh, black metal muziek natuurlijk. Uh, we gaan uh, ja, zo direct uh, een nummer van een legendarische band uh, draaien waar de meest iconische zanger die wij kennen. Lemmy Kilmister uh, in 2015 is de laatste is ontvallen. Yes. Um, ja, je bent ook wel uh, groot fan van de muziek, ja. denk ik. Heb je zeker. zo wel eens live uh, mogen ja, aanschouwen? Zeker, ja, zeker, zeker. Kijk, dat is Niet top. zo vaak als Marduk. Nee, ja. maar, maar toch wel een paar tien keer. keer. Uh, maar toch tien keer. Live zelfs. gezien. Ja. Oh wauw. Ja. Dat is ook best wel een aantal keer. Ja. Dat, uh, ja. Jij moet wel wat concerten gezien hebben in je leven, volgens mij. Ik heb maar, wat concerten ja, gezien. Ja. Ik kan het zeggen, ja. Ja. Echtje. Zoveel zeker. kan ik er nog niet eens. Nee, bedankt voor Tim. Hoi Tim. Nee, Tim die is ook, uh, ja, Tim kijkt ook mee. Oh, wat leuk. Nou, uh, leuk dat je luistert, Tim. <laughs> ja, die uh, ken ik natuurlijk ook van de concerten. Ja, ik ben helaas niet meer zo vaak naar concerten geweest de laatste jaren. Dus, uh, nee, nee, wie wel de laatste jaren? Ja, oké. Okay. Maar voor de corona ook niet meer. Nee, okay. nee, helaas. Nee, ik nee, zou wel ik ook graag niet willen, maar. Ik zou wel voorheen hoor. Ja, dat is zeker zo. Dat, But, uh, je wordt ouder, hè? <laughs> Misschien ja, is dat het. Zie de jongerij, uit, ik ja. steeds ouder. <laughs> ja, ik ken het. <laughs> <laughs> uh, maar vertel uh, verder ook even over je liefde voor uh, Motorhead. Uh, Motorhead, wat, uh, ja. ja wat, wat wil je, je zegt, vet dan? Ja. Headbangers Ball vroeger. En uh, hij presenteerde het. ik zeg, wie ben jij dan? Met je uh, Bond Jovi en Guns <laughs> <laughs> N' voor softies. Ja. Ik ben naar de bibliotheek gegaan een bandje gehuurd. En ja, helemaal geweldig. Ja. En uh, nog steeds. Ja, ja ook alle albums. Vet. En ja stelt ook nergens teleur. Is nee. Motorhead is gewoon Motorhead. Altijd strak. altijd... Is altijd uh, ja. Je weet wat er wat, de, wat ja. staat. Ja. Ja, precies. So, bepaalde met bands uh, die uh, blijven gewoon uh, ja. altijd dezelfde ja, stijl gewoon, muziek uh. maken en stellen nooit teleur. Uh, dat heb je ook bijvoorbeeld met Obituary volgens mij. En die maken ook al jarenlang uh, dezelfde stijl muziek. Klopt, ja. En stellen ook zelden teleur. Ja, ze hebben wel eens wat minder albums gemaakt. Ze ja, een ja, andere band die je denkt van de nee, ja. Motorhead niet. Gewoon nee. Motorhead en stelt eigenlijk nooit In teleur. In dit nummer stellen ze zich ook netjes voor. Ja, nou, voor de mensen die de band niet kennen. We are Motorheads. Gorgoroth met The Ride of Infernal Invocation aansluitend op Motorhead met We Are Motorhead. Ja, dit nummer gaat nog even twee minuten ruim door, dus ja, uh, daar gaan we zo maar afkappen. Ja, nee, dat gaan we niet uh, laten horen. Hij uh, stond dus uh, op uh, Under the Sign of Hell uit 1997, de uh, Noorse black metal band Gorgoroth. Deze band is ook mij niet uh, onbekend en dit nummer ook niet. Uh, wat vind je zo uh, interessant aan deze muziek, uh, aan deze genre metal eigenlijk? Wat ja! Ik weet nou, het heel anders, een heel raar feitje. Yeah. De zanger van, die nu zingt, yeah. is de man van een ooit ex-vriendin van mij. Oh joh. Ja. Oh wauw. Wow. <laughs> grappig. <laughs> nou ja, ex-vriendin. Ik het niet maar uh, het is uh, wel grappig. Ja. Yeah. En hoe heb je deze zo leren kennen dan uh, van mijn concerten? Die kwam uit Amerika. Oh. En uh, ja. Nee, dat was uh, stelde niet heel veel voor. Oké. Okay. Qua relatie oh, Nee, oké. Okay. <laughs> maar het is wel grappig dat hij nu met hem getrouwd is. Ja. Yeah. Dat, uh... dat zeker grappig, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de reden waarom de band zo leuk vind hoor. Nee, <laughs> oké. <Okay>, ik wou wel <laughs> <alles> zeggen. <laughs> ja, raar verhaal. Nee, ja. Dus. <laughs> inderdaad. <laughs> We hebben gewoon de muziekstijl. Uh, dat trekt ja, er gewoon eerlijk. heel erg uh, uh, lekker. Uh, uh, ja, precies. Uh, ja. Donkere. Uh, ja. Vooral de oude albums ja. van hun. Dat, uh, ja. En wat ook opvalt, natuurlijk, voor de mensen die niet uh, bekend zijn met deze uh, stijl muziek. Uh, dat uh, veel van dit soort bands uit uh, Scandinavië komen. Ja. Uit het noorden. Ja. ja. En dan zou je denken: van waarom eigenlijk? Maar dat komt natuurlijk, ja. door uh, de donkere dagen die ze daar hebben. En dan, ja, misschien ja, dat, dat de invloed op, is met de muziek. Gewoon ook met, met Battery en zo. en Mayhem. En ja. Dat heb het wel een beetje. Uh, ja, maar als je denkt ook bijvoorbeeld Immortal, bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, Marduk, dan dan ik wel, Ook veel teksten en zo, Maar uh, uh, ja. Tegenwoordig ook, ook ja, is, komt het overal vandaan. Amerika, ja, ga je zo wel horen. Ja, precies. Die band en ja. Polen, Duitsland, echt een hele goede uh, band inderdaad. Ja. Uh, ja. ja, zeker. nou, ja. uh, zeker, zeker. Goed. Uh, nou, we hem maar even af. Hè? Want we hebben nu al geen tijd meer, zie ik, voor het volgende nummer. En we hebben nog maar uh, 2,5 minuten, Dus uh, we gaan nog even verder uh, uh, praten over uh, de band die we nog gaan draaien. En onder andere... En je had uh, gepland staan Inquisition. Ja, over Amerikaanse bands. Uh, Overal Amerikaanse ja, bands gesproken, ja. Ik ja, kan hem er nog wel in gaan starten, maar we hebben nog twee minuten. Uh, nee, nog wat. Dus dat gaan we net niet dat redden. Dat gaat niet, uh, niet zo snel. Nee, precies. <laughs> uh, of we moeten een ander nummer uitkiezen, maar uh, dat, uh, dat lijkt me niet een goed plan. Maar je hebt natuurlijk gekozen voor uh, dat nummer. Dus dat doen we dan niet. Uh, de, de bands uh, die we net rijden, volg je die uh, al een tijd? Of, of niet oh, zo? goed? Ja? ja, ook van. Ik kreeg een cd'tje uit de schap gehaald. Oh, wat is dit gaaf eigenlijk? Ja. ja. En heb je ook alles van ze... Nee de, niet alles. Nee, nee, nee, de laatste album eigenlijk, weer een andere zanger, weer een andere zanger en de laatste... Dan ben een beetje afgehaakt. Nee, ja, ik zeg de uh, oude albums, wel heel gaaf. Ja. De nieuwere vind ik persoonlijk wat minder. Ja. Dus nee, dat volg ik, heb ik ook ook niet. Nog niet. De laatste gehoord, album toch? heb ik ook niet. Dat, nee, nee, ik ook niet. Ik nee. geloof de laatste twee albums of zo, ik weet niet ja, waar ik, ik dat af dat vaak ben, maar... geen idee. Nee, nee. al hier al een tijd geleden dat ik uh, ook geluisterd heb naar de band Gorgoraf trouwens, hoor. Maar, Met, uh, uh, ook weer wisselingen en... Uh, ja, dus de en soms leg, komt dat, en uh, nee. de band of het geluid in ieder geval niet de goede. Nee, maar, ja, nee ja. Dan is Omdat, het uh, uh, net niet helemaal, zeg maar. Ja. En, maar dat wel, uh. Ja, dat is helaas wel zo, ja. En uh, heb je ze ook wel uh, lijf uh, mogen aanschouwen? Ja, of, uh, zeker. Dat wel. Met verschillende zangers inderdaad. Ja. Met Deze. Deze vond ik eigenlijk toch wel het best gaaf ja. ja, echt de eerste zanger dan niet gezien inderdaad, maar... Uh, ja, ik weet niet eens wie er nu zingt. Volgens mij zingt er een die niet op tour wil, wat oh. ik al eens gehoord heb. En dus, dus gaat er weer iemand anders zingen. en is dus dan weer de gast van taken, geloof ik. Ja. Hm. Maar zo diep zit ik er dan niet in in Gorgot. Nee, nee. Geen idee. Nee, ik ook niet, hoor. Dus uh, <laughs> ik kan er niet helemaal over mee praten. Google het, dat staat er allemaal op. Even googlen, inderdaad. Nou, ja, we zijn uh, bijna aangekomen aan het uh, einde van het eerste uur. Uh, nou, tweede uur gaan we natuurlijk nog uh, vrolijk verder met... Uh, Lekkere muziek en veel feitjes. Heel veel herrie nog, komt eraan. Dus uh, blijf luisteren in het tweede uur. Uh, we gaan zo over naar het uh, weer van uh, 12 uur. Dat is een latertje vanavond, ik. Nou mm. ah, ja, ja. We hebben het er wel voor over, toch? Precies. Het is gezellig Kierig, en het schaap, gaat, uh, gaat Ja, precies. <laughs> ja, voor jou wel. Ja, je moet weer vroeg op morgen. Ja, gaan we weer vroeg op. Ja, helaas. Zes, Zes uur. uur. Zes uur. Mm. <laughs> Niet verkeerd hier geschat. Oké, okay, we gaan over naar het uh, weer van... Uh,